11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Geert Wilders heeft in een slotwoord voor de Amsterdamse rechtbank om vrijspraak gevraagd. Volgens de PVV-leider roept hij niet op tot haat, maar strijdt hij voor de vrijheid van de Nederlanders door te waarschuwen voor de islam. Zwijgen is verraad, zei Wilders. Hij beklaagde zich erover dat hij door tegenstanders is vergeleken met mensen als Mladic en Hitler. Zelf spiegelt hij zich aan historische figuren als Johan van Oldebarneveld en Johan de Wit. Ik wil naar het voorbeeld van die raadspensionarissen, Johan van Oldebarneveld en Johan de Wit, een politicus zijn die de waarheid dient en die daarmee de vrijheid van de Nederlandse provincie en van de Nederlanders beschermt. En tegen de rechter zei hij, spreek me vrij, laat het licht niet uitgaan in Nederland. Met dat slotwoord is het proces tegen Wilders ten einde. De rechtbank sluit op 9 juni officieel het onderzoek en doet op 23 juni uitspraak. Profclub RBC vraagt faillissement aan. De gemeente Roosendaal weigerde de club uit de eerste divisie een lening te geven van een miljoen euro. Met dat bedrag had de voetbalclub zijn schulden moeten aflossen. Nu dat niet is gelukt, blijft er volgens het bestuur niets anders over dan het faillissement aan te vragen. RBC slaagde er pas nog in om in de Eerste Divisie te blijven. Per saldo, de Vereniging voor Mensen met een Persoonsgebonden Budget, heeft geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om op de PGB's te bezuinigen. Het kabinet praat er vandaag over. En in een van de varianten raakt 90 procent van de zieke en gehandicapten zijn PGB kwijt. Per saldo is het er mee eens dat de groei van de PGB's moet worden teruggedrongen. Maar de manier waarop het kabinet nu mogelijk ingrijpt. komt volgens de vereniging neer op vrijwel volledige afschaffing. Per saldo bood het kabinet een alternatief plan aan. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten zei te begrijpen dat mensen zich zorgen maken. Ik verzeker u dat we alle invalshoeken bekijken om te zorgen dat die mensen die het PGB goed gebruiken... en waar we beide profijt van hebben, dat ik dat ook heel goed heb bestudeerd. Minister De Jager van Financiën benadrukte dat de kosten van de zorg enorm uit de hand lopen. Vanaf dit najaar wordt de prijs van een taxirit bepaald door de afgelegde afstand en de tijdsduur. In het huidige systeem telt alleen de afstand. Als een rit over een bepaalde afstand langer duurt dan gemiddeld, bijvoorbeeld door files, wordt de ritprijs hoger. Duurt de rit korter, dan betaalt de klant minder dan nu, zegt minister Schult van Hagen. Volgens de minister mag door het nieuwe systeem de gemiddelde taxirit niet duurder worden. En de gemiddelde omzet van de ondernemer mag niet dalen. De klant krijgt voortaan na de rit een geprint bonnetje waarop staat hoe de prijs is opgebouwd. Dan het weer nog vrij zonnig, een enkele wolk, middagtemperaturen tussen 16 graden aan de kust en plaatselijk 20 in Limburg. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog, temperaturen tussen 20 en 23 graden, maar op de Wadden morgen iets frisser. ANWB-verkeersinformatie met twee files. Allereerst op de A27 Gorkum richting Almere... tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven. Door een uh, spoedreparatie 3 kilometer file... en de rechterrijstrook dicht. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand Nulde 6 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Wat is de zoom van Delft? Of welk land maakte zich tijdens de Koude Oorlog los uit het Wasjapact? Goedemorgen. Dat zijn vragen waarop u het antwoord al kunt weten... want ze komen uit de voorronde van de Grote Geschiedenisquiz van dit jaar. Maar morgenavond wordt er pas echt getest... in de tiende editie van de Grote Geschiedenisquiz. Willem Melging is de bedenker daarvan... en dus verantwoordelijk voor tien jaar plezier of mogelijk frustratie. Over een minuut of tien zal ik hem wel eens wat vragen. En nog zoiets mag je de nachtwacht naschilderen. Ook dat komt u dit uur te weten, want kunstenaar Johan Huizer doet het. En wel in pop-art. En een moedig staartje radiomaker Tribute FM. Uitgezonden vanuit het Libische rebellenbolwerk Benghazi. En wilt u een beetje actie? Surf naar degids.fm is Nieuws vanuit Den Haag. Minister Schulz van Hagen van Infrastructuur stelt vandaag een nieuw tax taxitarief voor aan de Tweede Kamer. Reizigers gaan vanaf oktober niet alleen betalen voor de afstand, zoals nu het geval is, maar ook voor de duur van een taxiritje. De nieuwe tarieven kwamen tot stand in overleg met de reizigersorganisatie Rover en de branchevereniging KNV Taxi. Aan de telefoon Hubert Andela, secretaris van KNV Taxi. Goedemorgen meneer Andela. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor die nieuwe tarieven. Ik start de meter. We waren net overgestapt van het starttarief van 7,50 en verder een tarief per kilometer. En dan nu alweer een nieuw tarief. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het uh, huidige tarief met alleen kilometers niet evenwichtig is. Zeg maar momenteel subsidieert degene die s'avonds naar de kroeg gaat met een taxi of naar de schouwburg. Die subsidieert de zakenreiziger die in de spits rijden. En dat is zo onevenwichtig. En nu komt er dus behalve een startarief en het aantal kilometers ook de rijtijd bij. Wat is de bedoeling van zo'n ingewikkelde combinatie dan? Nee, het wordt, uh, het wordt heel eenvoudig. Het wordt echt niet ingewikkeld. De minuten gaan gewoon tellen zodra de rit start en uh, de kilometers ook. En de reiziger kan dat zelf ja, bijhouden met zijn horloge. En als hij de afstand kent, uh, met afstand. En na afloop krijgt hij een bolletje waarop al de gegevens ook staan. Dus dan kan hier nog eens rustig thuis nakijken en, uh, en ook narekenen. En dus wat worden de tarieven, heel heel meneer Andelaar? Wat ga ik betalen per gereden kilometer? Nou, de, dat hangt van de, de ondernemer af. De minister gaat straks bepalen dat hij maximaal mag rekenen... 2,50 instaptarief, 1,83 per kilometer en 30 cent per minuut. Dus dat is 18 euro per uur. Nou heeft de minister dat ook 18. gezegd... dat dat het nieuwe tariefsysteem er niet mag toe leiden... dat de gemiddelde taxirit voor de klant duurder wordt... maar ook de gemiddelde omzet van de taxieondernemer mag niet dalen. Wie garandeert naar nee, nou dat... die belofte aan de klant, meneer Andela? Sorry, de belofte aan de klant? Ja, wie garandeert uh, ja. dat? Ja, nou, de minister heeft laten doorrekenen... 40.000 ritten door een onderzoeksbureau... en dat waren representatieve ritten voor heel Nederland... En met die database is doorgerekend dat de nieuwe uh, getallen, de nieuwe maximale tarieven, uh, op dezelfde ritopbrengsten uitkomen, dezelfde ritprijzen ook voor de reiziger, dan de huidige maximale tarieven. Maar lopen de klanten dus... niet het gevaar dat de chauffeurs langzamer gaan rijden? Nee, nee, nee. Die chauffeur die zal echt, uh, net als nu, gewoon een volgend ritje ook graag weer willen doen. En de, uh, het bedrag van 18 euro per uur is niet zo hoog dat het aantrekkelijk wordt om langzaam te gaan rijden. Echt niet. En de korte ritjes worden goedkoper door dit systeem, wordt er gesteld? Dat is zo, hè? Dat is alleen zo als er weinig uh, verkeer is. En nu verdienen chauffeurs ietsjes meer aan korte ritten... maar ze zijn soms helemaal niet bereid om zo'n korte rit te rijden. Dus dat wordt allemaal erger. De, dat is een probleem op zichzelf, wat met geen enkel tariefsysteem is op te lossen. Oké, okay, en daarvoor hebben we net een nieuwe uh, taxiwet aangenomen gezien... in de Tweede Kamer en, en vorige week ook in de Eerste Kamer. En die moet uiteindelijk straks gemeentes de bevoegdheid gaan geven... om iets te doen aan chauffeurs die uh, ritten weigeren. Want dat is een en in het oog ook van zijn collega's... die wel netjes hun uh, klanten willen bedienen. Meneer dat, Anderlaar, dat... we zijn nu drie minuten onderweg. Wat kost mij dit? Ja, dat, dat kost dan uh, 90 cent... Dus dat is toch echt niet veel. En we hebben niet in de file gestaan, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. En het starttarief van 2,50 plus 90 cent is 3,40 euro. Vierde. Ja, ja. Hebt u een bonnetje voor me? Ja, dat uh, print ik onmiddellijk even uit. En dat uh, rijk ik u aan, zo staat het in de brief uh, van de minister aan de Tweede Kamer. Hartelijk dank, meneer Anderlaar van KNV Taxi. Graag gedaan. Nou, nou radio de gids.fm. De nachtwacht van Rembrandt in een nieuw jasje in de geboortestad van de Schilder, Leiden. Maakt kunstenaar Johan Huizer een popart van dit beroemde schilderij. Anita van der Hultje, je bent gaan kijken. Waarom? Nou, omdat ik het wel intrigerend vind. Het is wel een gewaagde combinatie. He, de, de klassieke oude meester, en dan met, met popart. En dat is een, een verzamelnaam voor uh, kunst, overgewuid uh, uit Amerika afgeleid van popular art. Het is kunst uh, met uh, voorwerpen en mensen... op een beetje vereenvoudigde manier uh, uh, weergegeven. Ik We ken het wel van Warhol bijvoorbeeld. dat was natuurlijk de kunstenaar. De, de kunstenaar die er echt ja. heel erg mee, groot mee geworden is. De Marilyn Monroe bijvoorbeeld. Hè. Maar ook Roy Lichtenstein is, is er groot mee geworden. Graffiti, spuitbuskunst, is ook allemaal uh, pop-art. En hoe gaat die nachtwacht eruit zien dan? Wordt hij met felle kleuren? Felle kleuren, eh, dezelfde afmetingen, grofweg 3,5 en 4,5 meter. Eh, alle figuren die op de nachtwacht staan, staan ook op de, de pop-art nachtwacht. Eh, maar dan dus in, ja, in zo'n ja, stripfiguurachtig. Eh, hij komt te hangen uiteindelijk al in een nieuw gebouw van ROC Leiden. Daar wordt hij ook gemaakt, het is de geboortestad. Uh, in een, uh, uh, en er zit een heel project omheen. Van bijvoorbeeld leerlingen van ICT uh, van ROC Leiden... die hebben uh, een speciale website gebouwd. Het hele project is daarop te volgen. En wordt gemaakt daar in een speciaal uh, atelier... want het past niet in het eigen atelier van kunstenaar Johan Huizer goed schudden voor gebruik. Ja, de kogel zit erin. De verf goed mee. En dan kan je goed spuiten. Als je zo spuit... realiseer ik me ook dat je een enorm vaste hand moet hebben om, om deze figuren zo strak te spuiten. Ja, dat klopt. Als je met een spuitbus spuit... dan kan je eigenlijk ook niet stoppen.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 En denkt u dat, uh, dat uh, Rembrandt blij zou zijn met deze versie? Of dat hij zich omdraait in zijn graf? Nou, als hij nog geleefd had, uh, hebben we natuurlijk heel veel leerlingen gehad. Ik denk dat hij wel uh, gezegd zou hebben van... dat is wel een hele vreemde leerling, bij al die kleuren. <laughs> Kunstenaar Johan Huizer over de pop-art nachtwacht. En een foto van die pop-art nachtwacht is te zien op de gids.fm. Over twee weken is hij klaar. En er wordt nu namelijk nog steeds de laatste hand aangelegd op dat ROC. We Embraced is een nummer uit september 2008 van Maika, P. En P staat voor Paul. Hinsen. En Hinsen staat voor Hinsen. dangling in front of us the past now too far to see but we didn't look and we didn't care there was something left between us then but now I feel it's just not quite there and oh oh, oh, oh. We couldn't see, you know, the future dangling in front of us. surprise past now too far to see, but you didn't look and I didn't care. There was something left between us. Then you say, but now it's just, it's just, it's not quite there, and you're. Hij heeft een instrument in zijn handen, zo'n banjo, Micah P. Hinson... en hij speelt op diverse cd's. Dit was een nummer van drie jaar geleden, We Embrace. Hij komt uit Amerika. De Gids.fm Hoogste tijd voor de jaarlijkse grote geschiedenisquiz... van het Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en andere tijden. De Morgen is hij er weer op Nederland 2, de grote geschiedenisquiz... onder leiding van Joost Karrof. En het is een heel bijzondere editie. De quiz beleeft namelijk alweer zijn tiende jaargang. En degene die ons vanaf het begin heeft laten voelen hoe dom we eigenlijk zijn... zit nu bij mij, bedenker en vragenmaker, historicus Willem Melging. Meneer Melging, goedemorgen. Goedemorgen. In de jubileum-uitzending kunnen we iets bijzonders verwachten... Nee, we hebben niet speciale uh, festiviteiten. Het enige wat we kunnen verwachten. Dat ik om een tipje van de sluier op te lichten. dat het een hele spannende aflevering zal worden. Maar we hebben niet speciale Hoe festiviteiten. Hoe weet u dat, dat het een spannende aflevering wordt? Nou, uh, we nemen de, de quiz een, een, een kort v, uh, van tevoren op. Het gaat wel in één beweging. maar het is, uh, hij, hij zit al op, staat al op band. en uh, wordt morgen, morgenavond uitgezonden. Wie gaat er winnen? Uh, dat is helaas uh, verboden uh, mee te delen. U staat aan de basis van deze hersenkraken. Hoe kwam u op het idee destijds dan? Nou, het had een, uh, een hele simpele aanleiding. Ik zat toen in het bestuur van uh, het Historisch Nieuwsblad. Dat is tegenwoordig een heel groot blad, maar toen heel klein. En wij waren op zoek naar gratis uh, publiciteit. Toen hebben we contact gezocht met Volkskrant, een, een grote broer zeg maar. En uh, toen zijn we op het idee gekomen om een quiz te maken. En uh, na een jaar of twee kwam... Uh, een uh, zekere Ad van Liemt kwam kijken hoe, hoe wij dat deden. En die vond dat zo leuk. En Ad is natuurlijk een hele bekende man in televisieland. En die zei: We gaan er een televisieprogramma van maken. Toen hebben ze zitten brainstormen over het format. En uh, daar is tot nu toe eigenlijk weinig aan veranderd. En het is. Uh, ja, vanaf de eerste keer, nu alweer tien jaar geleden, was het echt een succes. Nou, u zegt er is weinig aan veranderd. Maar in het begin kon je als individueel persoon meespelen. Hè? Tegenwoordig... Dat kan nog steeds. Je kunt, ja, uh... ja, maar tegenwoordig is het toch meer teamverband. Uh, ze hè? zijn in teams, maar uh, de groep die wij dan de lezers noemen. Dus de lezers van uh, Volkskrant en Nieuwsblad, Historisch Nieuwsblad, die mee willen doen aan de voorronde. die hebben in principe de mogelijkheid om mee te doen. En de andere uh, deelnemers zijn dus uh, wat dan heet bekende Nederlanders. Maar er zijn inderdaad wat minder, uh, de teams uh, zijn wat kleiner dan, uh, dan voorheen. Dat doen we nu een jaar of twee. Is dus iets overzichtelijker ook voor de kijker, denk ik. En waarom moeten altijd die, die de bekende Nederlanders erbij dan? Omdat, uh, om allerlei redenen, maar een hele belangrijke reden is, denk ik, om te laten zien dat, dat geschiedenis eigenlijk iets is wat uh, bij nou ja, zeg maar de algemene ontwikkeling van iedereen uh, hoort. En wat mij altijd uh, positief opvalt, is dat de bekende Nederlanders het. Ze winnen bijna nooit, maar ze doen het wel heel erg goed vaak. En er zijn de uitzonderingen, maar. Uh, ze doen het gewoon goed. En ik vind sowieso uh, mensen die het aandurven om mee te doen, vind ik sowieso al helden. Dus dat, uh, wij zijn altijd heel tevreden over ze. Zou u zelf mee durven doen? Ik zou uh, wel mee durven doen, maar ik heb het idee dat ik niet uh, per se zou, uh, zou winnen. Ik bedoel, uh, ja, een quiz is toch weer iets anders dan, uh, dan zeg maar de vakhistoricus. En wij maken de vragen ook zo uh, dat iemand die gewoon goed de krant leest en dergelijke toch een heel end uh, kan komen. Behalve oh, voor... natuurlijk als het echt over geschiedenis gaat. Hè? Als het, het zijn wel historische vragen, maar we koppelen uh, vaak aan actualiteit. of, of uh, uh, ontlenen ook veel zeg maar, wat de laatste dertig jaar zo'n beetje is, uh, is gebeurd aan belangrijke dingen. Er zijn wel vragen over veel vroeger. Het zwaartepunt ligt toch een beetje op de laatste honderd jaar. En de antwoorden moeten dus leerzaam zijn. Ja, dat is, dat is de geheime formule, zeg maar. Uh, wij vinden dat het, uh, het is geen triviale kennis, hopen we tenminste, en meestal lukt dat ook wel. Uh, maar iets waar, waarvan je denkt, als je de vraag uh, het antwoord niet weet... dat je dan toch denkt, nou leuk dat ik dat nu weet. En als je erop let, merk je ook dat uh, Joost Karhoff... Een, altijd een, een kleine toelichting geeft aan het eind van een vraag. Hij zegt niet oh dat was fout of goed. Hij, hij legt even uit wat het goede antwoord was en, en nou, wij hopen dat dat leerzaam is. Het is geen triviaal, zegt u, geen triviale vragen, maar er komen natuurlijk in de eerste ronde wel al die multiple choice vragen aan bod. Hè? Er zijn, ja, er zijn multiple choice vragen, uh, maar dat is niet per se uh, dat, dat, uh, dat dat dan ook triviaal is. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen. Ik geloof soms... dat we nu op onze site inmiddels uh, de band hebben gevonden en dat we die uitzending die morgenavond te zien is op de televisie. Eh. Uh... Nee hoor, dit, ja, dit zou kunnen. Maar dit is volgens mij een oude aflevering. Ja, dit is een oude aflevering. Sorry. Nee, nee, hij staat toch niet online. Jullie zijn wel heel nieuwsgierig. Uh, Diederik Samson zit er ook in. En dat is een hele oude, ja. Uh, Diederik Samson is ook de, de enige... Uh, BN'er, zoals dat heet... Uh, die ooit gewonnen heeft... En wat buitengewoon uh, elegant van hem was, hij gaf vervolgens ook onmiddellijk natuurlijk zijn hoofdprijs uh, aan uh, de nummer twee. En dat, dat was uh, heel mooi van hem. Het was de mevrouw die ook al jaren niet op vakantie was geweest. Dus ja, mooier. Dat is een droomfinale, zeg maar. Dat... Ik, ik onderbrak u even in die uitleg van iemand de per choice vragen. Nou ja, we, we hebben uh, meer keuzevragen omdat uh, in zo'n eerste ronde gaat het erom om mensen af te laten vallen. Dat is ook vaak pure, uh, meer kennisvragen. En uh, ja, daar, daar, daar kun je soms denken van, nou ja, moet ik dat weten? We proberen dat te voorkomen door, door toch leuke vragen te maken. Maar ik zelf een hekel aan heb is vragen waarin getallen gevraagd worden... zoals deze bijvoorbeeld. De vraag, uh, die luidt, hoeveel Marokkanen waren er volgens de statistieken... werkende Marokkanen in Nederland in 1960? Waren dat er A, 3? Waren dat er B... 300 waren dat er C 3000 of D 30.000. 2004, Jan Trom presenteerde nog. Ja, dat kan toch niemand weten. Um, dat is de vraag. Er waren een enkeling had het goed, maar, maar die had goed gegokt. Die had misschien goed gegokt. Dat weet je bij multiple choice, uh, bij meer keuze nooit. Maar um, wij probeerden aan deze vraag toch een soort, nou ja, zeg maar educatieve lading te geven. Het goede antwoord was namelijk drie en dat geeft aan uh, dat Nederland, dit was uh, cijfers uit 1960, meen ik... Uh, dat Nederland de laatste 50 jaar heel erg veranderd is. En uh, in die zin, je kunt zeggen, ja, het is heel triviaal. Ik denk het niet. Ik denk dat voor heel veel mensen dat een eye-opener is. En dat je dan kunt zeggen, goh, dat is leuk dat ik dat nu weet. Je zou kunnen zeggen, niet alleen een educatieve lading, maar ook een politieke lading. Nou ja, uh, geschiedenis gaat natuurlijk toch vaak over, uh, over politiek. Dus ja, dat, dat is onvermijdelijk. We hebben ook een tijd lang de traditionele uh, prins Bernhard-vraag gehad. En die waren meestal uh, toch uh, over de, meer, uh, de minder glorieuze momenten uit zijn leven. Noemde we ze? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, wie noemde uh, prins Bernhard ooit een kruiperige gigolo bijvoorbeeld? Een bekende huiskamervraag. en het goede Eén. Nou, dat was een open Twee. vraag. Oh, dat was een open vraag. Maar het goede antwoord was ja. natuurlijk Adolf Hitler. Dus dat, of wie was no-no na no. Nou, net, hebben we ook nog wel eens gesteld. En dat was uh, het renpaard van Prins Bernhard. Ik zou dat al helemaal tot de mand zijn gevallen. <laughs> en ik zie aan de andere kant ook allemaal vertwijfelde bl uh, blikken. Nou ja, maar dit, de, de Prins Bernhard-vragen vielen onder de categorie uh, humor, zeg maar. En uh, wat is nou de vraag die u ooit bedacht heeft... waarvan u denkt, en nog steeds denkt, dat was een goede... Nou, de, de, ik bedenk ze niet alleen hoor, voor de Goede Orde. Nee. Maar uh, deze had ik volgens mij zelf wel bedacht. En dat is een vraag naar, ook een getalvraag. Maar de vraag naar het aantal uh, mensen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. die in het verzet waren dan wel in de Waffen-SS. En uh, vrijwilligers, dus voor de Duitsers. En die vraag. Um, samen trouwens met de Marokkanenvraag... is een vraag waar mensen je, mij in ieder geval nog steeds op aanspreken. Omdat ze, uh, het antwoord was namelijk evenveel, ongeveer 20.000. En dat dat voor heel veel mensen toch uh, een soort eye-opener was. He, van Wij denken allemaal, eigenlijk waren alle Nederlanders verzetshelden. Dat was een... Een, een opvatting die onder wetenschappers al lang voorbij was... maar bij het grote publiek nog wel heel lang bleef hangen. En met dat soort vragen kun je uh, volgens mij dan toch iets doen... aan uh, het verspreiden van nieuwe inzichten... en mensen uh, echt laten nadenken over vroeger. Nou. U bedenkt ze niet alleen, maar waar bedenkt u ze? Op de wc, in de badkamer, overal, onder de douche? Overal, onder de douche. Zoals veel mensen krijg je goede ideeën ja. onder de douche. En ik heb altijd een, uh, een, een klein boekje bij me. En dan denk ik van, oh ja, dit is een leuke vraag. Of achter in een agenda of op een benzinebonnetje. Dit is een leuke vraag voor de quiz. Dus je krijgt, dat hoor ik wel vaker van mensen die vragen maken voor quizzes... Uh, dat, is, dat is een soort beroepsafwijking die je krijgt. Dat, uh, of een student vraagt iets aan mij. Dan denk ik, hé, hey, dat is leuk voor de quiz. En dat schrijft hij onmiddellijk op. En dan schrijf ik hem op. Ja, ik ben wel op een, een leeftijd vind ik ze alles ga vergeten. Ja. En we hebben een team waar ook wat jongeren in zitten. Dus het is niet alleen mijn belangstelling, maar ook belangstellingen van mensen begin, uh, begin 20. Is er ook een type vraag die jullie nooit zouden stellen in de quiz? Ja, er is één vraag die we, soort vraag die we met schade en schande uh, hebben ontdekt... dat je die nooit kunt stellen. En volgens mij serieuze quizzes uh, stellen die ook nooit. Namelijk de vraag naar wat was de eerste... Nou, vul maar in. Wat was de eerste stofzuiger? Wat was de eerste uh, telefoon? Ik heb geen we idee. Uh, we hebben zelfs wel eens geprobeerd om uh, de eerste tampon uh, te vinden. En de eerste BH. He, we moeten ook af en toe uh, zeg maar, wat dingen uit het gewone dagelijks leven vragen. Leuke onderwerpen, Dat hè, zijn, het leuke eh, onderwerp, waarbij te lachen valt. Het zijn hele leuke onderwerpen. Ik ben op websites uh, terechtgekomen van het Amerikaanse Museum van Menstruatie. Maar het hielp allemaal Dat niks. Dat bestaat? Dat bestaat echt. Online. Het is een virtueel museum. Maar, maar in ieder geval... Dat, daar kom je nooit achter. En dat geeft dus altijd zoveel, uh, zoveel gehannes en uh, zoveel gezoek. Dat je daar eigenlijk, uh, eigenlijk beter niet meer aan kunt beginnen. Want er is altijd een uitvinder die weer voor de officiële uitvinder heeft gezeten. Dus uh, doe het niet zo. Een vraag van, uh, van Harry Verdonk. en uh, een van de luisteraars op dit moment. Die zegt. Uh, hij kijkt elke keer trouw naar de quiz. Heel goed. Hij wil weten wie je beter vindt als presentator. Jan Tromp, die de eerste afleveringen deed of Joost Karhoff. Dat is, een, dat is een vraag die je uh, <laughs> moeilijk kunt stellen. Ik ga omdat, even ze, weg. omdat ze allebei, allebei hun, eigen, hun eigen stijl hebben. Dus ja, dat is, uh, dat is meer een kwestie van... Uh, wat vind je nou uh, beter, citroenijs of chocoladeijs? Ik vind allebei lekker heerlijk. Citroenijs? Oh, allebei. Ik vind het allebei heerlijk. Oh, okay. Dus nee hoor, dat, uh, ik denk dat, uh, dat ze het allebei op hun eigen manier... echt heel erg goed hebben gedaan. En Joost doet het nog steeds. Uh, Hoe nou, kon je het beste oefenen voor de plenmer. quiz, vraagt mevrouw Hendriks. We hebben ooit een oefenboekje op de markt gebracht. Maar ja, dat was een bescheiden commercieel succes, zullen we maar zeggen. Ik zou zelfs uh, zeggen, uh, lees de krant en uh, lees af en toe een, uh, een boek. Daar heb, je, daar heb je eigenlijk het meeste aan. Wat is de Zoom van Delft? De zoen van Delft, dat is een vraag die we geloof ik ooit gesteld hebben. Maar dat zijn het soort vragen die ik nooit weet. Het is een, een, iets uit, uh, laten we zeggen, late middeleeuwen. Een uh, overeenkomst Jacoba van Beieren misschien zoiets. De jury? Nee? Oké. Okay. Ik heb geen idee. Of welk land maakte zich tijdens de Koude Oorlog los uit het warschau -pact? Dat weet ik wel. Dat is uh, in ieder geval uh, Roemenië, zou je kunnen doen. En misschien, daar kun je over discussiëren. Ik denk ook nog wel Albanië. En heel laat Hongarije, maar goed. Dat, nee. dus... Heb je nog een luisterdersvraag voor ons, dat we morgen met nog meer spanning gaan kijken naar de grote geschiedenisquiz? Nou, we hebben uh, wat wij altijd proberen bij die vragen, is een verband te leggen tussen de actualiteit en het verleden. En uh, we, in Amerika heb je nu zo'n populistische beweging, de, de Tea Party noemen ze zichzelf. Dus wij hebben een mooi filmpje van uh, Sarah Palin die er helemaal losgaat. En vervolgens uh, is natuurlijk de vraag, maar wat is de Tea Party eigenlijk? En dat is, uh, het antwoord op die vraag is morgenavond uh, te bekomen. Eerste prijs, een wasmachine. Hartelijk dank. Meneer Mel ging morgenavond een grote geschiedenisquiz op Nederland 2. Zometeen nog. Superman helpt Mercedes Leunen overstappen van UPC naar KPM. En Libische vluchtelingenkinderen maken geheime radio in Benghazi. Het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1.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 Het kabinet behandelt vandaag de toekomst van het persoonsgebonden budget, waarmee zieken en gehandicapten zelf zorg kunnen inkopen. Er zijn plannen om sterk te bezuinigen. En voor de kabinetsvergadering protesteerden vertegenwoordigers van patiënten tegen de plannen. Voetbalclub RBC vraagt faillissement aan. De gemeente Roosendaal weigert 1 miljoen subsidie te geven. En zonder die steun redt de profclub het niet. RBC speelt nu nog in de eerste divisie. En minister Schultz gaat de opbouw van de taxitarieven veranderen. Vanaf dit najaar wordt er niet alleen gekeken naar de lengte van de rit in kilometers, maar ook naar de duur. En als die korter duurt dan gemiddeld, wordt de rit goedkoper. Als die langer duurt, duurder. Volgens Schultz mogen ritten gemiddeld niet duurder worden. En de omzet van de taxichauffeur mag niet kleiner worden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB verkeersinformatie met een bericht van de spoorwegen... want tussen Roosendaal en Antwerpen en tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom... rijden geen treinen. In beide gevallen is de bovenleiding beschadigd... en is de vertraging meer dan een uur. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Tot 12 uur nog, tot twaalf uur. Mercedes Leunen stapte over van UPC naar KPN... Maar wie moest er aan te pas komen om het helemaal goed te laten lopen? Juist, Superman. Vragen aan de politie? Simone Wijmans laat weten waar u moet zijn. Online. De Gids.fm. De Wereldontvanger. En dan een nootje je gaat naar Libië. Ja, om precies te zijn naar Benghazi, het bolwerk van de Libische vrijheidsstrijd. Als je daar met je radio afstemt op 92.4 FM, dan ontvang je de zender Tribute FM. En daar heb ik een kleine compilatie van gemaakt. You're listening to Tribute FM That's the sound Broadcasting from Mozzie Online at 92.4 FM Good evening Good afternoon Good morning to some people These songs of freedom You're listening to Tribute FM. Tribute FM, dus sinds een aantal weken te ontvangen in Benghazi en omstreken. Ik, ik hoorde de uh, Jacksons, ik hoorde de Jackson 5 toen nog, geloof ik. Ik hoorde uh, Bob Marley onder andere, Benghazi. Dus ik, je kan er lekker in de auto naar muziek luisteren. Je kan er heerlijk naar muziek luisteren. En wij trouwens ook, met je, uh, nou ja, je kan trouwens via je iPod kaart naar luisteren, je iPhone, uh, je Android-telefoon. Uh, via de website van, uh, van Tribute FM, tributefm.com. Dus over de hele wereld zijn ze eigenlijk te ontvangen. En dus ook via de FM daar. Is het te verstaan? Uh, het is te verstaan, want het is Engels. Het is, de, ze zeggen zelf, hè, de eerste het eerste Engelstalige vrije radiostation van Libië. En omdat het Engelstalig is, dat feit alleen al, zeggen die radiomakers... Uh, is een soort verzetsdaad tegen Gaddafi. Want het was Gaddafi eh, die het Engels een hele lange tijd... onder zijn regime uit Libië heeft verbannen. Dat was van 86 tot 1997. Engelse les verdween uit de leslokalen. En Engelse muziek, films, alle, alle uitingen met Engels. En trouwens ook veel andere eh, buitenlandse talen die waren verboden. Wie zit er erachter? Uh, de oprichters zijn, zijn twee Britten met een Libisch paspoort. Kinderen van, uh, van vluchtelingen. Mensen die ooit uit, uh, uit Libië zijn weggegaan. Uit angst voor, uh, voor Gaddafi. Uh, zij zijn uh, teruggekeerd naar, uh, naar Libië, naar Benghazi. Ja, daar hebben ze contact gelegd met een aantal andere jongeren. En ze zijn hier samen mee begonnen. Ze hebben, een aantal, uh, ze hebben apparatuur gekocht. Uh, ze hebben een, een studio ingericht. En uh, Ayman, een van de oprichters van, van Tribute FM... die vertelde aan CNN waarom hij dit avontuur is aangegaan. Voor mij was dit een heel simpele keuze. Dit is geschiedenis. We schrijven geschiedenis. Elke Libiër hier bij de revolutie is geschiedenis. Ayman is ervan overtuigd dat iedere Libiër bij dat radioseizoen bezig is met geschiedenis schrijven. En hij wil ook deel uitmaken van de revolutie, zijn steentje bijdragen. En die uh, Ayman. Die wil via Tribute FM laten horen dat de Libiërs Gaddafi helemaal beu zijn. Gaddafi moet verdwijnen goed schiks of kwaadschiks. En de, ze bestrijden hem alleen met het draaien van Engelstalige plaatjes. Gaddafi. Ja, naar de Wapens uh, grijpen zullen ze niet. Um, ja ze draaien dus plaatjes, maar dat niet alleen. Hè. Ze maken een soort van, uh, van mix van, van, uh, van evergreens, van populaire muziek, van ook Arabische rapteksten, van, uh, van, van teksten die, die kritisch zijn over, over Gaddafi. Ja en die DJs die bespreken het laatste nieuws. Hè. Ze halen mensen uit heel Libië, en trouwens ook over. De hele wereld halen ze uit de uitzending, maar mensen uit Misrata die kunnen inbellen via Skype bijvoorbeeld uit belegerde gebieden. En uh, ook dit, uh, dit anonieme meisje, uh, Libische meisje, belde in vorige week en zij vertelde wat er gebeurde op haar school. Die staat op een plek die nog altijd door Gaddafi wordt gecontroleerd. Wat zouden ze met with the names? Uh, they won't really tell us. They just saying that they will talk to them... and they won't hurt them. Ja, een meisje dus, en die zegt... Uh, uh, in, in het klaslokaal moesten de scholieren die voor Gaddafi zijn... die moesten de namen opgeven... Ja, van de, van de mensen die tegen Gaddafi zijn. Van de scholieren die Gaddafi eh, weg willen hebben. Nou, waarom die lijst? Om met scholieren te praten, werd ze dan gezegd. Niet om ze pijn te doen. Maar het meisje vertelde ook dat zij die anti-Kadhafi scholieren... niet meer op school heeft gezien. En dat ze zelf met haar familie op de vlucht is geslagen. En zij belde zelf op vanuit Tunesië. En kan dat Tribute FM gewoon frank en vrij uitzenden wat ze maar willen? Ja, want ze, hebben een, uh, ze zitten dus in Benghazi, hè Die, die stad uh, die ligt in, in zeg maar, vrij Libië. Uh, daar, daar is de, uh, die nationale Overgangsraad, Die rebellenraad die heeft het daarvoor het En zeggen. daarvan mogen ze uitzenden? Ze hebben een, een officiële uitzendvergunning gekregen. En daarin staat dan ook nog eens expliciet dat ze eigenlijk zo kritisch mogelijk moeten zijn. Dus niet alleen richting Gaddafi, maar ook tegen, dat nieuwe, hè, tegen die nieuwe zeg maar, regering, tegen die rebellenraad. Maar dat oude regime uh, van Gaddafi dus is helemaal niet zo blij met de zender. De Libische staatstelevisie heeft Tribute FM al meerdere keren zwaar bekritiseerd. You've been targeted. Well, they actually did mention us uh, four or five times on the state accusing you of accusing us of spilling actually. propaganda. No, they excusing us for being uh, brought up by uh, foreign countries to spread Christianity. Ja, dat is dus een, kan een zware beschuldiging zijn, een islamitisch land. Namelijk de beschuldiging wat, dat ze het, het christelijk geloof zouden willen verspreiden. Daar zou Tribute FM mee bezig zijn. Maar nou ja, als, je, als je even een uurtje luistert, eerlijk gezegd komen de, de inshallah's die komen iedere keer voorbij. Dus inshallah dit, inshallah dat. Nou zit Tribute FM uitzendend vanuit Benghazi dan natuurlijk tamelijk veilig, of niet? Uh, tamelijk veilig, maar toch ook niet echt. In Benghazi wordt dan wel weer geen oorlog gevoerd. Hè. De, die strijd is daar een paar maanden geleden al gestreden. Maar ja, er lopen altijd nog misschien agenten rond van, van Gaddafi of Gaddafi-getrouwen. En uh, vorige week is er een, uh, ja, een kleine bomaanslag gepleegd... op, uh, op het, die locatie waar ze, waar ze uitzenden. Daar was dan niet heel veel schade veroorzaakt. Maar de dag erna werden er ook nog eens aan de overkant van de straat... twee mannen doodgeschoten. Dus die radiomakers van Tribute FM, ze hebben ook al wat dreigtelefoontjes gehad... maar die zijn ervan overtuigd, die kogels waren voor hen bedoeld... Um, ze zaten een paar dagen ondergedoken, maar de, de afgelopen dagen waren ze gewoon weer te beluisteren. Vanaf een, een uur of vijf smiddags. Uh, gisteren trouwens niet. Uh, toen ging ik naar een website en probeerde ik uh, ze te ontvangen, uh, maar het bleef stil. En toen ze eindelijk begonnen, was het uh, nou ja, een uur of uh, kwart over negen, half tien. Ja, die DJ's zaten een beetje te geiden met elkaar. En kwam puntje bij het paaltje, bleek dus dat de technici, of een technicus, had een pizzapunt op het mengpaneel laten vallen. <laughs> <laughs> Amateurs, de Vereniging Arbeiders Radio -amateurs. Ja, zo zijn we ook begonnen. De ja. Dus het, ja, het zijn nog amateurs, maar het, het klinkt allemaal ontzettend enthousiast en dan gaat heel veel gaat er technisch mis. Maar als het goed gaat, het klinkt wat rommelig, maar dan, dan is het ook wel heel leuk om naar te luisteren. Gisteravond hadden ze een, uh, een, een architect uit Benghazi hadden ze in de uitzending, nou, die, die kwam vertellen over wat er allemaal mis is uh, aan die stad: dat Benghazi betaalbare woningen nodig heeft. Nou, en dan laten die uh, DJ zich ook niet onbetuigd. Bijvoorbeeld, uh, een van die gasten die zegt dan: uh, Ja, een appartement uh, dat, dat zou zo'n leraar misschien wel kunnen betalen in, uh, in Benghazi, maar een appartement is niks voor een aarde bieden. En bovendien, waarom zou je flats bouwen in Libië? Dat, dat niveau is het. Ja, nou, het, is, het is echt het grappig zat, om naar, ja. naar te luisteren. Ja. Dus ja, en het, het geeft gewoon allerlei leuke inkijkjes in, uh, in Libië. En zo'n radio-uitzending van Tribute FM was natuurlijk onder Gaddafi nooit mogelijk geweest. Dankjewel, Willem Frank ten Noot. Morgen vrijdag. Graag tot vrijdag. Tot vrijdag. VARA, Radio 1, e. de gids.fm, Superman. Twee jaar geleden stapte Mercedes Leunen over van UPC naar KPM. Het zou allemaal goed gaan, beloofde KPM. En alles ging mis. Schade, 448 euro en 28 cent. En KPM wilde maar een derde betalen. Mercedes Leunen mailde Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Amsterdam bij Mercedes Leunen. Mevrouw Leunen, u heeft ons een mail gestuurd. Uh, ja, het gaat over uw avonturen met KPM. Is het nog samen te vatten? Uh, ik ben overgestapt uh, naar KPN van UPC. Uh, omdat ik gebeld ben door iemand van KPN met een aanbieding uh, die goedkoper is dan UPC. En uh, ik zeg nog, ja, hoe gaat het met het overstappen? Want het is meestal een heel gedoe. En dat, uh... je het over het Internet Plus bellen? Ja, pakket. Heel pakket. En uh, ze zeiden nou, dat regelen wij allemaal. Die overstap, daar hoeft u niets aan te doen. Zij zouden alles regelen. Dus ik dacht dat nou, nou oké. Okay. Aan de telefoon gegarandeerd. Ja regelen wij allemaal. Ja? ja, dat klopt. Is dat expliciet, is dat duidelijk gezegd? Dat is expliciet gezegd, ja. Want dat is altijd mijn bezwaar bij dat soort aanbiedingen. Van wordt dat wel goed geregeld? Want anders geeft het een hoop sores. En ze zeiden, nee, we regelen alles. Ja. En u wilde ook uw nummer behouden of maakt u dat niet uit? Nee, ik wilde graag mijn nummer behouden. Ja, zeker. Oh, ja. Nou, toen um, kreeg, ontving ik een brief dat ik toch een nieuw nummer had. Toen heb ik meteen met de KPN gebeld en gezegd... nou, ik wil helemaal geen nieuw nummer. En waarom kreeg u een nieuw nummer? Nou, dat kon, Eigenlijk konden ze me dat niet goed vertellen, maar ze zeiden dat er problemen waren met het porteren van het nummer vanaf van, van UPC vandaan. Dus dat ik contact moest opnemen met UPC. Problemen met het? Met, met het overzetten van het nummer. Porteren, heeft gewoon... u al zo vaak gebeld en gemaild dat u de terminologie kent? Ja, dat, dat ken ik inmiddels. Ik ben specialist geworden. Goed, u heeft gebeld. Uh, kon u uw nummer terugkrijgen? Uh, nou, dat was niet zo eenvoudig. Dus ik heb contact opgenomen met UPC. En UPC zei, nou, van ons uit kunnen ze het gewoon het nummer uh, overzetten. Dus wij weten niet wat er aan de hand is. Ik heb, ik heb ook UPC toen meteen gevraagd, is er opgezegd bij jullie? Dat was ook niet opgezegd. Bleek. Dus heb ik alsnog gedaan. En toen weer contact opgenomen met KPN. En dat, dat duurde heel lang voordat dat, dat, dat, voordat dat nummer overgezet werd. Oh, man ja, we komen op een vervelend, op een heel pijnlijk uh, moment. Het rapportcijfer. Wat krijgt KPN van u? Een 1. Zeg maar. Ja. En um, waarom een één? Nou, omdat ik... Ja, ik vind het schandalig dat zij een fout maken... en dat ze gewoon zeggen, nou, zoek het maar uit. Het maakt niet uit. En, en ik voel me dan als, als consument dat ik eigenlijk geen kant op kan. Welke, bij wie kan ik dan nog terecht? Ja, superman. Ja, superman. Ja, dus ik ben ook heel blij mee, ja. Ik ga voor u bellen. Nou, fijn. Zal ik toch de groeten doen? Nou, doe ze maar de hatelijke groeten. Oh, De kosten voor dit gesprek zijn 10 eurocent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Goedemorgen. Welkom bij KPN Klantenservice. U wordt doorverbonden. Toets voor een snelle afhandeling uw 10-cijferig privé telefoonnummer in... of toets een hekje. Goedemorgen, Recesse KPN. Hoe vaak belt u? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zoek Jacob. Ik kan u alleen met een afdeling doorverbinden. Dus als het dat waarvoor ik precies belt, dan kan ik u doorverbinden. Zijn naam is Jacob Middendorp. En hij, ja, dat... is, hij is directeur klantcontact. Ja, dat begrijp ik. Maar wat is precies uw vraag? Want ik kan u niet met die persoon doorverbinden. Alleen met een afdeling. Ik kan hem niet spreken? Nee. Want hij tekent wel alle brieven. Ja, dat klopt. Wij kunnen niet Ben met Jacob Middeldorp. Hij bestaat wel. Maar heeft u een klacht over iets? Of een, heeft u een, vraag, een vraag over de afwikkeling van een klacht. Dan ga ik even doofbinnen naar de klant. Dat alstublieft. En wat ook bleek, wat ik ook heel vervelend vond... is dat ik kabel en televisie bleef doorbetalen bij UPC. Dus dat bleef doorlopen. Maar dat zou de KPN toch opzetten? En dat klopt. Goedemorgen, KPN. Waarmee kan ik u helpen? Goedemorgen. Ik zocht Jacob Middeldorp. Dat is de algemeen directeur... Maar die, die is niet, niet bereikbaar. Oh, wat een correspondentie over een klacht. En hij ondertekent die brieven als directeur ja. klantcontact. Ja. Dus toen dacht ik, misschien is het verstandiger om het gewoon met Jacob zelf even af te wikkelen. Uh, nee, die, die, kunt u, die kunt u niet bereiken. Ik, ik zet u even op de afdeling die de klachten uh, behandelt. Ogenblikje, alsjeblieft. Waar bent u van? Ik ben verkoop. Oh, ik zou geloof ik door verbonden worden met de service. Ik, ik zet u even op de, op de service, ogenblikje, ja, alsjeblieft. Fijn. Goedemorgen, he, KPI, waarmee kan ik u helpen? Van welke afdeling bent u? Ik ben van de afdeling uh, zakelijk markten, afdeling opzeggingen. Ik bel de receptie, ik zou de klantenservice krijgen, ik krijg de verkoop... en nu krijg ik nogmaals? De, uh, afdeling opzeggingen. Misschien kunt u mij met de afdeling uh, verbinden... die over klachten over klachten gaat, een soort kwadraatklachten. Wat is uh, de postcode de huisnummer uh, van de locatie waar het om gaat? Het telefoonnummer heb ik al ingegeven. Ik heb uh, hier helemaal niks uh, doorgekregen van, mijn, uh, van de collega hiervoor. Maar uw systeem vroeg aan mij, tik even hier tien cijfers in. U geeft aan van, ik heb al mijn tien cijfer nummer inge ingevoerd... maar die kan ik zelf hier niet zien. Maar waarom voer ik hem dan in? Nou, ja, dat weet ik dus niet. Uh... Maar u vraagt daarom. Ik ben begonnen op 0900-0244. Mm -hmm. Toen kreeg ik u, ook boeiend, maar u gaat niet over de klachten blijkbaar... Nee, ik ben zakelijk. En iedere keer heel lang in de wacht. En ergernis helemaal, omdat, omdat je niet iedere keer dezelfde persoon spreekt. Dus iedere keer alles moet uitleggen. En dan... oh, Ook van de lijn gegooid? Uh, ja, en die heeft opgehangen. Ja. Well, you don't know me. But I know you. Op dit moment zijn onze medewerkers in gesprek. Goedemorgen, Kaapje. Zoals waarmee kan ik u helpen. Ik zoek de afdeling klachten. Nou, ik ga kijken, want ik kan wel de klachten inzien. Dus oh. ik ga voor u kijken. In 2009, mei 2009, is er een overstap van UPC naar KPN. Ja. KPN zegt Oi. dan, wij zeggen UPC op ja. en er is nummerbehoud. Vervolgens blijkt er niet opgezegd te zijn. Vervolgens ja. blijkt er geen nummerbehoud te zijn. KPN maakt ja. uit zichzelf een tweede nummer aan. Ja. Daar zetten ze het goedkope bellen op, waar de klant ja. natuurlijk geen weet van heeft. Dus uh -huh. de klant belt met zijn eigen nummer duur. En het open ja. bellen staat op een nieuw nummer wat de klant niet kent. UPC ja. blijft doorlopen, moet betaald worden. En KPN wil slechts de helft betalen. Dus de vraag is eigenlijk, wil KPN de kosten betalen... na overlegging van de stukken natuurlijk. Oké, okay. achter mijn collega's van de achterliggende afdeling... die gaan nog contact met u hierover opnemen. Ik ga u zeer bedanken. Dank u wel. Bye bye. Dag hoor. De kwestie is inmiddels opgelost. Mercedes heeft het geld helemaal terug. 448 euro. En KPM verdient hiermee een ruime voldoende. Meer dan een ruime voldoende krijgt Tim Knol een nummer van vorig jaar. When I Am King. Day in his fantasy world Yes, he's got dreams He's hanging on to them Bless the day Zoals gezegd uit mei vorig jaar al, heeft een nieuwe cd uit tegenwoordig. Deze heet uh, die cd, het was Radio 1 cd, dus je moet hem kennen. Tim Knol. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders nieuwe site voor jongeren die vragen hebben aan de politie. Twee apps voor kunst- en tennisliefhebbers... en een tas die helpt bij het opladen van je mobiele telefoon. Ik praat erover met Simone Wijmans. Ze is meer dan thuis op het gebied van internet... en ze verzamelt gadgets. Als een gek. Simone, <laughs> goedemorgen. Vragen stellen aan de politie. Hoe doe je dat tegenwoordig? Ja, Danny Mekic, een bekende internet-expert. Hij schuift regelmatig aan in het ochtendprogramma van WNL, ochtendspits. En hij heeft voor de politie een nieuwe website ontwikkeld... gericht op jongeren. En die site heet vraaghetdepolitie.nl En op de site wordt een aantal veelgestelde vragen beantwoord... over onderwerpen die jongeren veel bezighouden. Denk aan vragen rond thema's als het internet, pesten, alcoholgebruik... maar ook verkeer, drugs of loverboys. En de site is ingedeeld per thema. En rond elk thema worden dus diverse vragen beantwoord. Oké, okay, ik neem het thema alcohol. Wat wordt daarover gevraagd dan? Nou, bijvoorbeeld, waarom mag je niet drinken in het openbaar? Of hoeveel alcohol mag je drinken... als je nog een fiets of een brommer moet besturen? En al die vragen die worden beantwoord via tekst of korte video's. En in die video's worden de vragen... Besproken door politieagenten of andere politiemedewerkers. Mocht je overal drinken op straat? Dat hangt een beetje af van de plaats waar je je bevindt. Niet elke stad of dorp eh, heeft daar regels over... ...maar vaak staat in de Algemene Politieverordening... ...een regel opgenomen over alcoholgebruik op straat. Er zijn dus plaatsen waar je op straat niet mag drinken... ...en ook geen eh, pils of andere drank mee naar buiten mag nemen. Ja, toch handig als je met je vrienden een avondje wil gaan stappen buiten. Mm -hmm. um, naast politiemensen komen ook jongeren zelf aan het woord. Zo vertelt het meisje in het hoofdstuk over internet, of een meisje... dat haar vriendin slachtoffer werd van online pesten... en dat je dus erg voorzichtig moet zijn met het online verspreiden van foto's. Had hij via via een foto van haar gevonden in een badjas. En het badjas stond open. Dus uh, hij heeft het op, uh, op internet gezet en uh, hij... zeg maar. Uh, in een week had 116.000 mensen hadden het foto al gezien en ze heeft echt in de dip gezeten. Ze heeft het wel overleefd, alleen het, het blijft je toch dwars zitten. Is het een goede zaak, Simone? Ja, vind ik wel. Wat ik sterk vind is dat voor jongeren relevante vragen... worden beantwoord door de politie zelf. En dat het gaat om hele praktische vragen. Zoals wat doet de politie als je bloot in een gebied... waar een blooverbod geldt? Of wat moet je doen als je denkt dat je vriendin verliefd is... op een loverboy? En daarnaast wordt ook uitleg gegeven... over het functioneren van de politie en justitie. Dus wat doet een officier van justitie? Of wat is een proces verbaal? En de teksten zijn kort en de filmpjes echt to the point. Ook ongeveer een minuut, anderhalve minuut. En ik denk dat jongeren dat wel aantrekkelijk vinden. En stel, er is dus een jongen die uh, heeft een vraag die niet wordt beantwoord op de site. Wat dan? Nou, daar is ook aan gedacht. Dan kun je gewoon een mailtje sturen en dan krijg je persoonlijk antwoord. Dan een kunstapp en een sportapp. Ja, elk groot evenement heeft tegenwoordig een smartphone-app. Het is vrijwel ondenkbaar om een groot evenement te organiseren... zonder dat je met apps en allerlei andere extra's nog te maken hebt. En ik wil er vandaag twee uitlichten. Te beginnen met de officiële app van Roland Garros. We zitten inmiddels al in week twee van het Grand Slam-tunnel. Maar de app is de moeite van het downloaden zeker waard. Je vindt er uiteraard de laatste uitslagen en het speelprogramma voor de dag. Maar ook video's met wedstrijdhoogtepunten. Er is een nieuwsoverzicht en je kunt in het Frans of Engels dagelijks luisteren naar Roland Garros Radio, een heus online radiostation. En zij bieden onder andere live wedstrijdverslagen en ze hebben ook een dagelijkse talkshow. En voor welke telefoons is dat? Nou, er is een versie voor de iPad, de iPhone en voor de Android. En de app is voor al die platforms gewoon gratis te downloaden. Nou had je het ook over een kunstapp? Ja, deze uh, gratis iPhone-app is voor een iets selecter publiek, uh, namelijk voor mensen die vanaf 4 juni aanstaande de kunst biennale van Venetië bezoeken. Dat is een van de grootste kunstevenementen ter wereld. En die wordt dit jaar voor de 54ste keer gehouden. In ruim 20 landen, waaronder Nederland, hebben in Venetië een eigen paviljoen en geven daarin allerlei presentaties van allerlei kunstenaars. En het veilingshuizen Christie's liet een speciale biennale app ontwikkelen. Dat is de eerste biennale app. En je vindt erin ook een overzicht van alle tentoonstellingen, alle presentaties. En uh, via Google Maps kun je op de app uh, eenvoudig de juiste locaties vinden. In Venetië? Dus. In Venetië uiteraard. En aan een aantal wel bekende kunstexperts is ook gevraagd ja, wat hun favoriete tentoonstellingen zijn. Erg handig als je zelf geen idee hebt uh, welke kunstpaviljoens je echt bezocht moet hebben. Is er een aanrader? Ja, de biennale duurt van 4 juni tot uh, eind november. En mochten mensen in Venetië zijn, uh, ja, dan kunnen ze met behulp van deze gratis app een duidelijk overzicht krijgen. Als je zelf niet weet waar je even moet zijn, dan uh, schakel je die app in en dan krijg je antwoord. En als je niet van kunst houdt, maar wel een lekker bek bent, dan download je hem gewoon voor het restaurantoverzicht dat er ook in staat. Ja, daar is die. Yeah. De, gadget de gadget van de, van de week. week. Ja. Deze gadget is geschikt voor vrouwen die groen en duurzaam willen leven... maar er ook een beetje modern uit willen zien. Het gaat om de Solar Handbag. De wat? De Solar Handbag in het Nederlands. Een handtas met aan de buitenkant kleine zonnepanelen. En die tas is ontworpen door een Deens designbureau. De energie wordt opgeslagen in een accu die je in je handtas zet. En die in je handtas zit, moet ik zeggen. En daarmee kun je dan je mobiele telefoon of je mp3-speler opladen. Maar er zijn toch al dat soort rugzakken? Ja, die zijn er inderdaad al, maar die zien er meestal heel erg sportief uit. En deze Deense ontwerpers die wilden echt een stijlvolle damestas... waarmee je ook gewoon een avondje uit kunt gaan. Hij is zwart en de kleine zonnecollectoren... Die zitten daar geborduurd. En het materiaal waarmee geborduurd wordt... dat geleidt de energie vanuit die kleine paneeltjes. En daarbij zitten er in de tas ook glasvezels. En s'nachts lichten die glasvezels de tas op. En dan kun je zonder problemen je sleutel of je mobieltje vinden. En de meeste dames weten dat dat soms een probleem kan zijn... Zou jij tassen. ermee lopen, Simone? Nee, nee, nee, niet echt. Het is niet echt normaal. Ik, mijn ik smaak. zie het nou op de website. Maar, maar het is wel stijlvol. Ik zat laatst. Ja, ik zat laatst in de bus en toen was er een meisje met zo'n enorme rugzak en er zaten van die zonnepanelen op. Daarvan zou ik echt denken, ja, daar ga ik echt niet mee lopen. Maar deze tas is het overwegen waard. Maar dan vraag ik me altijd af of dat werkt. Het werkt ja Weet je kunt, het zeker? Ja, ja, tuurlijk, hij werkt gewoon. Je kunt je mobieltje erop aansluiten ja, en opladen. Je, je, je moet er wel echt in de zon blijven lopen dan, toch? Je moet wel in de zon blijven lopen. Ja. Niet op kantoor gaan zitten of en onder, onder de tafel schuiven, nee. En wat zijn de kosten? Dat is nog niet bekend. Het is echt nog uh, heet van de naald, deze tas. Dankjewel, Simone. En wilt u alles nog een keer nalezen? Dat kan, op de website. Klik op rubrieken en dan op gadgets. Simone is ook te volgen op Twitter, namelijk... Of zoals jij zegt, apenstaartje, tijdgeest nu. Ik hou van Nederlands. <laughs> en waar verplaats ik mijn lichtstoel in de tuin vanavond nog voor in de richting van de televisie? Nou, er is een tamelijk spannende film: The Death of a President. Eigenlijk is het een fictieve documentaire over George Bush en wel over zijn fictieve einde. In de film wordt Bush namelijk neergeschoten bij het verlaten van het Chariton Hotel in Chicago. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Welke intriges en zo komen er dan op gang? Dat valt te zien op Canvas om tien over half negen. Ik heb hem gezien, ik vond hem spannend. In profiel staat Naima El, ba El Bezas centraal. Dat is er, eh, de schrijfster over dat boek bijvoorbeeld, Finex-vrouwen. Dat gaat over de depressie die ze had in 2006. En ook hoe ze die overleefde in de Finex-wijk waar ze woonde. Om 11 uur op Nederland 2 profiel dus. En nog later op de avond een programma over de strijd om het presidentschap van Europa. Na vele maanden vol drama, vol ijdelheid en hebzucht... werd dat uiteindelijk de bellen van Rompuy... Hij werd de voorzitter van de Europese Raad, zeg maar, de president. En uit de documentaire blijkt dan dat persoonlijke relaties in de EU... belangrijker zijn dan nationale belangen. De baas van Europa in VPRO's import om tien over half twaalf op Nederland 2. Jurgen van den Berg met lunch. Roeglix uh, komt komt zometeen langs de zenderbaas van Nederland 3. En uh, ze gaan weer beginnen met TV Lab daar, dat zijn die experimentele programma's. En vanaf vandaag kan daarop worden gestemd door het publiek. Uh, en dan uh, de stelling in stand.nl. Seb Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Ja. <lacht> en wie komt er? Ivan van Duren van Voetbal International. Nou, ik ben heel benieuwd wat de reacties zijn. De Zoom van Delft.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 Dit is Radio 1.